Een kwachtje op aarde. Een vervolggeheurspel voor de jeugd. Geschreven door Adi Hildebrand. En geregisseerd door Willem van Kapelle. Twaalfde deel. Ze snuffelen nog steeds aan het ruimteschip. Nou zou ik het best één kunnen vangen. Kwartje, je weet niet wat je zegt. Die dieren zijn schrikachtig. En ik geloof dat ze ook een beetje bang zijn. Als je je laat zien, dan gaan ze gillen en slaan ze op de vlucht. Stel je voor dat ze over je heen lopen. Dan ben je zo plat als een dubbeltje. En dan kunnen wij je niet meer helpen. Trouwens... Al zou je er kunnen vangen, je hebt niks bij je om hem vast te maken. Met dat dunne stukje nylonkabel wordt het niks. Dat drukken ze zo kapot. Ik moet sterke riemen hebben. En daar kun je nou niet bij, want die zitten in het ruimteschip. Als je daarheen gaat, moet je je laten zien. En dan slaat de hele kut op de vlucht. Er zijn riemen, zeg je, in het ruimteschip. Op aarde maken we riemen van leer. En dat leer is bereide dierenhuid. Maar jullie hebben geen dieren op, Viola. Hoe maken jullie dan riemen? Van zelfstof. Boeka, Boeka, Bekkie, dat is ontzettend sterk. En elastisch ook. En het kan niet vergaan. Dan moet het ook een soort nylon zijn. Wat voor nylon? Ik heb nou geen zin dat uit te leggen, Boeka, Boeka. Ik wil nou eerst een saurus vangen. Wacht, ik heb een plan. Wij maken die dieren niet aan het schrikken. Als ze hier alles afgegraast hebben, slenderen ze vanzelf weer weg. En wanneer ze weg zijn... Ga jij sterke riemen halen uit het ruimteschip en dan sluipen wij erachterna. Dan zal het misschien wel lukken om erin te vangen. Nou, ik heb er een hard hoofd in hoor. Wat is een hard hoofd? Ik geloof niet dat het je lukken zal, maar je kunt het proberen. Wij moeten dus rustig afwachten. Dat is vervelend. Wij weten niet hoe lang. Een goede jager heeft geduld, kwartje. Dat moet jij ook leren. Maar ik heb honger. Ik wil ook wel wat eten. Dan zal je toch rustig moeten wachten tot we in het ruimteschip kunnen. Want we hebben niets in onze zak. Boeka, boeka, ik heb dorst ook. Een goede jager heeft geduld. En op honger en dorst let hij niet. Wat is toch een jager? Iemand die dieren vangt. De oermens deed dat om het vlees op te eten. Dat was een echte jager. De mensen die later kwamen vingen dieren om ze te temmen. Hij hield de dieren in gevangenschap. En ze schonken hem melk, zoals de koeien. De kippen leggen eieren. Het schaap geeft een wol voor zijn kleding. Ja, ik begrijp er niks van. De mensen houden koeien op een weide. En die weide is afgezet met hekken. Of er zijn sloten omheen, zodat de koeien niet weg kunnen lopen. De boeren gaan de koeien melken. En de melk gebruiken ze gedeeltelijk voor zichzelf. En een ander gedeelte verkopen ze. En voor dat geld dat ze daarvoor krijgen, kunnen ze weer brood kopen. Sommige boeren maken ook zelf boter en kaas. Ja, ja, ik, ik heb best trek in een, in een dikstuk kaasboek. Boek, ka, bo, Becky, Becky, ik heb hoor. Een goede jager zaan niet. Onthoud dat nou maar goed, beste kwartje. Nou, uh, hij heeft geen ongelijk. Ik heb ook trek. Hé, doe. Laten we nou eens over wat anders praten. Ja, u jullie nou maar niet zo hard, hè. Die kolossen hebben al een paar keer opgekeken. Ze zijn onrustig. Straks slaan ze op de vlucht. Laat ze maar vluchten. Dan zijn we eraf. En dan kunnen we eten. Ik dacht dat jij geen trek had. Natuurlijk heb ik trek. Stil eens. Wat zullen we nou weer hebben? Ik hoor niks. Ik wel. Ik hoor muziek. Ja, dat zullen een paar zogenaamde volendammers zijn met trekhormonica's en trompetten. Dat ontbreekt er nog maar net dan. Stil nou. Ah, Jullie zijn niet goed bij je hoofd. Ik hoor helemaal geen muziek. Dat komt omdat de wind weer is gaan liggen. Ja, maar luister Ho, als... je waffel nou eens even. Afrikaanse trommels hoorden. Afrikaanse trommels. En, stil eens, daar heb je het weer. Verdraaid. Jullie hebben nog gelijk ook. Het is een soort muziek. Het doet me denken aan negen muziek. Dat is natuurlijk een of andere stam inboerlingen. Dat is leuk. Nou, over een uurtje praat je wel anders. Wat weet jij ervan? Hé, hey, hey, hey, hey, hey. alsjeblieft, geen ruzie. Leuk noemt hij dat? Hij weet niet wat hij zegt. Dat kan best een stam menseneters zijn. Wie weet wat er hier leeft in de onbekende oerwouden van Brazilië? Dat, dat, dat weet geen mens. Een paar jaar geleden heeft zo'n stam ook een aanval gedaan op een groepje blanken. Nou, nou, nou, je moet niet zo opvliegend zijn, Frans. In elk geval zijn wij in het voordeel. Wat voor voordeel? Wij horen dat ze naderen. Zij weten niet dat wij hier zijn. Nee, maar zij zullen onze vliegende schotel ontdekken. En ze begrijpen heel goed dat die niet vanzelf uit de lucht is komen vallen. Tja, dat is waar. Ze zullen ons wel gaan zoeken. Ze kunnen op hun vingers natellen dat er vreemde mensen in de buurt moeten zijn als dat ruimteschip daar staat. We kunnen veel beter proberen om die monsters weg te jagen. Dan kunnen we ons ruimteschip binnengaan en we kunnen er de spat in zetten. Wat is de spat in zetten? Ach, uh, vluchten, wegwezen. Oh nee. Nee, ik ga niet weg. Ik wil niet weg. Ik wil die vreemde mensen zien. Poeka, En ik wil ook een groot dier vangen. Oh, kwartje. Waar ik op de maan zat. Ik wil, ik wil, ik wil. Ik ga nou niet naar de maan. Het is dan niet prettig. Poeka, tegen Het hele dag ontzettend warm. En s'nachts koud. Nou ja, wat doen we, hè? Nu kunnen we ons nog redden. Straks is het misschien te laat. Vluchten is altijd het makkelijkste, Frans. Ik wil ze ook graag zien we ons liever verstoppen in het struikgewas. Ach, je bent gek. Straks worden we omsingeld door die bosbewoners. En dan nemen ze ons misschien gevangen als het niet erger is. We kruipen hier in het struikgewas. Daar zitten we veilig. Daar zullen ze ons niet vinden. Ach, ze vinden ons wel. Die mensen die kunnen veel beter horen en zien en ook ruiken dan wij. Mij zullen ze niet ruiken. Je bent mal. Of heb jij je misschien vanmorgen niet gewassen? Ach, houd toch op met je flauwe mopjes. Dat is helemaal niet om te lachen. Het is jouw schuld als ze ons gevangen nemen. Ik, ik zie jouw gezicht al als ze ons aan een paal binden en gaan roosteren. Jij bent wel heel erg veranderd, Frans. Vroeger zo ferm en flink. En nu ben je voor alles en iedereen bang. Wie zegt nou dat die inborlingen ons kwaad willen doen? Ik heb genoeg gelezen over de trieste dingen... die er in de binnenlanden van Brazilië met Blanken gebeurd zijn. Nou, meeste stemmen gelden. Wat wil jij, kwartje? Ik ben goed verstoppen in het struikgewas. Ik wil alles zien. Dan is het beslist. Wij blijven hier tussen de struiken. Oh, jullie zijn niet wijs. Zelfs al zijn het vredelievende inboorlingen. Hè? Dan kun je nog niet met ze praten. Wij kunnen wel met ze praten. We hebben toch ons vertaalmachine? Nu nee, hoeven we er niet meer over te praten. Daar zijn ze. Ze zien er helemaal niet zo kwaad uit. Ha, weet jij veel. Ze hebben hun hoofden ingesmeerd met kleurstof. Dat zijn misschien wel oorlogskleuren. Misschien hebben ze al lang in de gaten dat we hier zijn. Hoe kunnen ze dat nou weten? Schreef toch niet zo hard. Anders schrijven ze ons meteen. Het kan best zijn dat ze het ruimteschip over hebben zien komen en dat ze naar ons zoeken. Kijk eens, kijk eens. De kolossen lopen niet weg. Dat is me een volkomen raadsel. Die monsters schijnen helemaal niet bang te zijn voor die inboelingen. Het lijkt alsof of ze ze kennen. Leven. Die saurussen kennen ze. Ze staan gewoon te kwispelen, zoals bij ons een trouwe hond. Ze hebben een andere kleur van de huid dan jullie. Natuurlijk. Dit kan een indiaans type zijn, maar het lijkt me eerder een soort negers. Indianen hebben meer een roodbruine huidskleur. De negers zijn meer koffiebruin of zwart. En toch zou ik zeggen dat er negerbloed in zit. Oh kijk. Nou hebben ze ons ruimteschip ontdekt. Straks gaan ze nog daar binnen en dan pakken ze al onze kaas weg. Oh, oh, oh, oh. Zij kunnen niet daar binnen. Ik heb de sleutel van de deur in mijn zak. Kunnen ze er niet in? Is de deur op slot? Natuurlijk is die op slot. Poeka, poeka, bekkie, bekkie. Ik vind hier alles heel mooi en heel beminderlijk. Ik had nooit gedacht dat ik zoiets zou zien. We zitten midden in een troep voor wereldlijke dieren en een de bosnegers... waarvan we niet weten wat ze voor bedoelingen hebben. Kijk, kijk, kijk. Zij lopen om onze ruimteschip heen. <lacht> Zij proberen de schuifdeur te openen, maar dat gelukt natuurlijk niet. Ik kan maar niet begrijpen dat die dieren niet weglopen. Oh, ze zijn blijkbaar aan elkaar gewend. Ik denk dat het hun huisdieren zijn. hè? Het geluid wat ze geven, dat lijkt wel wat op het loeien van een hele kudde koeien. Misschien geven ze ook wel melk, net als een koe. Maar ze zien er anders helemaal niet uit als koeien. Heb jij ooit een koe met schubben gezien? Kijk nou, kijk nou. Er klimmen twee van die boerlingen op elkaars schouders. Boeka, Boeka. Ze proberen door de vensters naar binnen te kijken. Maar ze kunnen niks zien, want binnen zijn alle lichten uit. Ze begrijpen er natuurlijk niets van. Kijk. Die twee beginnen een gesprek met elkaar. Ze willen natuurlijk weten hoe dat vreemde ding hier in de wildernis komt. Stil eens. Misschien kunnen we ze horen. Kijk eens. Daar rollen er rollen twee op de grond. Ze scheiden tamelijk onhandig te zijn die in Bolingen. Ze kunnen blijkbaar niet eens op elkaar schouder staan. Harry, wat gaan we nou doen? Niets. Wachten natuurlijk. Ach, wachten? Wacht op wat, jongen? Die mensen hebben de tijd. Die inbroelingen hebben nog nooit een vliegtuig gezien laat staan, een ruimteschip. Dan kunnen we wachten tot we aan ons wegen. Ach, wat maakt dat uit? Wij hebben toch ook de tijd? We kunnen toch niet tot in de eeuwigheid door de struiken blijven verloren? Dat kan uren duren. En wat zou dat? We moeten een plan maken. We moeten toch weten wat we gaan doen. We kunnen niet eens bij ons ruimteschip komen. Het is omringd door saurussen en bovendien zwermen die inbroelingen er nou omheen. Ze zullen ook wel weer eens weggaan. Als ze honger krijgen, gaan ze wel naar huis. Naar huis? Dat zijn nomaden, kerel. Zwervers door de jungle. Die hebben waarschijnlijk geen huis. Die blijven hier in de buurt. Ze zijn niet op een achterhoofd gevallen. Ze begrijpen best dat het ruimteschip hier niet vanzelf is gekomen. Dat er levende mensen bij moeten zijn. Die blijven rustig wachten tot die levende mensen verschijnen. Ach, ze zullen ons heus geen kwaad doen. Die knapen zijn heel goed bewapend. Ze hebben speren en, en ik zie ook bogen. De pijlen zullen huis niet ontbreken. Misschien wel met giftige punten. Nou, en wat zou dat? Als we die mensen aan zouden vallen, als we op ze zouden schieten, dan zou het mislopen. Maar dat doen we toch niet? Nou, dat zouden we niet eens kunnen. We hebben niet eens een wapen. We lijken wel mal, zonder een enkel wapen in de Bra Braziliaanse jungle. Nou, we staan er gekleurd op, hoor, als je dat maar weet. Ze gaan dadelijk het struikgewas doorzoeken en dan vinden ze ons beslist. Want we kunnen ons hier nergens goed verbergen. En dan? Nou, dan moeten we afwachten wat ze doen. Het is zoveel. Boeka, Boeka. Ik zal wel spreken met deze boorlingen. Het heet de inborlingenkwartje. Hoe wou je met die mensen spreken? Een professor van viola met een inboorling uit een Zuid-Amerikaanse jungle? Boeka, Boeka, Becky, Becky. Ik heb toch mijn vertaalmachine? Ja, ja, ja. Dat weet ik wel. Maar dan moet je ze eerst zo gek krijgen dat ze het knopje in hun oor willen steken. Die mensen zijn mantrouw, hoor. Daar kun je op rekenen. Die hebben waarschijnlijk nog nooit een blanke gezien. Ik ben zelf ook niet erg blank. Ik ben eerder geel van huidskleur. Oh, je bent dan ook een rare Chinees. Nee, ik weet niet wat een Chinees is en ik begrijp het niet. Dat hoeft ook niet. Allemaal gepraat. Als het nodig is, maakt kwartje kennis met die inwoningen. Ze zullen voor hem niet bang zijn, want hij is kleiner dan zij. Ik ga erheen. Boekka, boekka. Ik zal met hem praten. Ik zal mijn vertaalapparaat gebruiken en vragen waar ze wonen. En ik zal vragen of zij mijn ruimteschip willen zien. Ben je nou helemaal getikt? Laat ze niet binnen, dan gaan ze misschien nooit meer weg en dan kunnen wij niet vertrekken. Natuurlijk kunnen wij weer weg. Ik kan ook niet altijd op de aarde blijven. Ik moet weer terug naar Fiona. Je gaat er niet alleen op af hoor, Kwartje. Harry, zeg dan toch wat. We kunnen niet toestaan dat Kwartje zich in een ontzettend gevaar begeeft. Ik geloof dat het niet zo gek plan is. Kwartje is wijzer dan jij en ik samen. Dat weet je nou ook wel Frans. En denk eens aan wat een eer het voor ons zal zijn om later een paar van die inboelingen en misschien wel zo'n brontosaurus mee te kunnen nemen. Ach, je bent niet wijs. Zeker niet zo wijs als Kwartje. Laat hem nou maar begaan. Hij is wijzer dan wij. Ik begrijp jou niet, hè. We zitten midden tussen dreigende gevaren en je wilt Kwartje zomaar in een zijn ongeluk laten lopen. Verdedigen zou hem toch niet kunnen, want we hebben toch geen wapens bij ons. Maar ik geloof niet dat we gevaar lopen. Deze mensen zien er helemaal niet zo gevaarlijk uit. Nou, wacht maar, tot ze je met zo'n speer in je been gaan prikken. Dan zal je wel anders piepen. Ach, wel nee, dat doen ze niet. Genoeg gepraat. Ik ga naar hen toe. Boeka, boeka, Jullie kunnen toch niet met hem praten, want de miljoenen mensen van de aarde kennen elkaar stalen niet eens. Maar ik kan ze verstaan, boeka, boeka, met mijn vertaalmachinetje. Goed, Kwartje. Wij sluipen achter je aan tot aan de rand van het struikgewas. We laten je beslist niet in de steek, hoor. Wanneer zulke inboordelingen gevaarlijk worden, dan komt dat alleen maar omdat ze bang zijn. Wij maken ze niet bang. Nou, vooruit. Wij gaan erheen en jullie volgen mij. Ik ben er helemaal niet gerust op. Ik heb je nog nooit zo gekend, Frans. Je was vroeger altijd zo ferm en zo moedig. Nou, ik wil graag heel hard terug naar mijn land. Zo. Nu zijn we hier aan de rand van het struikgelas. Jullie blijven hier wachten, boekaboeka. Boeka, en ik ga naar de boer liggen toe. En wees alsjeblieft voorzichtig, Kwartje. Kijk vrolijk en wuif ze meteen hartelijk toe. Ik weet wel wat ik doen moet, Frans. Ik roep jullie er zoveel bij. Daar gaat hij. Je kunt zeggen wat je wilt, maar Kwartje is toch maar een moedig kereltje, Frans. Voor niets en niemand bang. Ze hebben hem nog steeds niet gezien. Kijk, die knaap met die grote trommel krijgt hem in de gaten. Nou zal je het hebben. Dat is blijkbaar hun waarschuwingssignaal. Nu zien ze hem allemaal. Goedje, help. <hijen> Kwachtje gaat recht op de inboelingen af. Zullen ze hem vriendelijk ontvangen? Luister volgende week naar het dertiende deel van Harry en Kwachtje op Aarde. Een vervolgheurspel voor de jeugd, geschreven door AD Hildebrand. De rolverdeling in het twaalfde deel was als volgt. Harry Piet Ekel, Frans Herman van Eelen, Kwachtje Johan Wolder. De regie had Willem van Capelle.